Kok met het NOS-journaal. De beurzen hebben veel last van het coronavirus. In Amsterdam eindigde de AEX bijna 4% in de min. In een week tijd is de AEX nu meer dan 10% gedaald. Ook de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen eindigden in de min. En ook Wall Street staat flink lager. Veel aandelen uit allerlei sectoren hebben het moeilijk. Frans KLM verloor bijna 10% en heeft opgeteld deze week al een vijfde van zijn waarde verspeeld. Beleggers zijn bang dat het coronavirus steeds meer economieën hard gaat raken en bedrijven en vervoer lam legt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Zuid-Korea aangepast. In het hele land moeten reizigers rekening houden met veiligheidsrisico's, omdat Zuid-Korea na China nu de meeste vastgestelde besmettingen met het coronavirus heeft. Milieudefensie heeft twijfels over plannen... voor het grootste groene waterstofproject van Europa. De Gasunie Shell Nederland en Groningen Seaports... maakten vandaag bekend dat ze een groot windpark op zee willen bouwen... dat stroom opwekt voor de productie van waterstof. Groene waterstof is een belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord... en de Green Deal van de Europese Commissie. Hoeveel het project gaat kosten en hoe die kosten worden verdeeld... is nog niet bekend. Milieudefensie zegt voorzichtig te zijn... met toezeggingen van Shell en Gasunie. Van iedere plannen van die bedrijven is volgens de organisatie niet terechtgekomen. Het dodental van de rellen in de Indiaanse hoofdstad Nieuw-Delhi... is gestegen tot 35. De rellen braken uit in december naar aanleiding van een nieuwe wet... die moslims uit de buurlanden niet de Indiaanse nationaliteit geeft. Ook de Verenigde Naties hebben kritiek op die wet wie de komende tijd de Belastingtelefoon belt met vragen over de aangifte moet rekening houden met langere wachttijden. De staatssecretarissen Feilbrief en Van Huffelen schrijven dat aan de Tweede Kamer. De Belastingtelefoon heeft ongeveer net zoveel medewerkers beschikbaar als vorig jaar, maar ze zijn minder ervaren. Het weer, regen of natte sneeuw. In de Limburgse heuvels kan die sneeuw mogelijk blijven liggen. Vanavond vanuit het Westerland opklaringen... en de minimumtemperatuur daalt vannacht naar een graad of drie. Morgen begint droog met wat zon, later regen. Mogelijk ook weer natte sneeuw en dan wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, Dit is Fianca Daming van de ANWB. De avondspits lost nu snel op... maar bij Amsterdam is het nog steeds druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... Tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer heb je nog een kwartier vertraging. En op de N235 staat een flinke file van Amsterdam naar Purmerend. Het komt door een ongeluk bij Purmerend Zuid. Je hebt daardoor nog een half uur vertraging vanaf het schouw. Op de N247 van Amsterdam naar Horen doe je er nog 10 minuten langer over... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Dit is ZFM. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Iets met Loogman uit Curaçao. Nou, uh, we zitten hier uh, in. Uh... Curaçao in uh, Hotel Papagayo, het beach resort. Nou, het is geweldig hier, het is prachtig weer. Mensen hebben er lol in, er is een disjockey, er is uh, platen aan draaien. Ja, je luistert naar iets met loogman en iets is zeg maar een soort van vakantie. En dat is best lekker. Welkom bij ZFM. ZFM. Ik weet niet waarom je bent. Ben ik jouw sunshine? Ik weet niet waarom je ontwijdt Is dit voorbij? Of je mij nog zien morgenochtend wanneer de zon Wanneer Ben ik jouw sunshine? Kijk, ik moet dit eventjes beseffen. Geen mijn pakje sigaretten. Kan me niet meer voorstellen dat ik blijf bij één nacht na samen staren naar het plafond. Misschien moet ik je voorstellen naar mijn homies en mijn mans. Of is deze feeling alleen voor nu? En ben ik het weer kwijt wanneer ik strakjes in de stuur ben? I don't think so, want ik kom altijd terug bij jou. Weer ontwijken is zinloos. Maak mijn oude ding boos. We kennen elkaar langer dan vandaag, dit is simpel. Blijf liggen, breng je morgen met de auto. Ging kisha en Gucci, dus mm. ik, ik weet dus niet waarom je ontwakt. Is dit for one night? Voel je mij nog zie morgenochtend wanneer de zon spreekt. Ben ik jou sunshine? Ik zie meer dan dit in ons, weet niet waarom je ontwijkt. Is dit for one night? Voel je mij nog zie morgenochtend wanneer de zon spreekt. Ben ik jou sunshine? Jouw zonneschijn, zochtens. Of stopt het? Ik weet, je hebt al lang genoeg van valse beloften. mijn tijd en geld in hoos zo schaamteloos. Maar het is nog niet te laat als je me maar gelooft. Trek mijn aan, alles vier te groot. Neem je overal mee, we maken haters boos. De wezens hebben never ever stof op jou. Want niemand naast je, boven of onder jou. Ik heb iets opgebouwd, ik kan zeggen ben stabiel. Wat echt is, komt vanzelf, maar ik zoek stiekem naar iets reels. Ik zie zoveel meer in ons dan dit alleen. Doe nog visie op jou, ik blijf in mijn leen Ik jou niet veranderen. Gaat dit de diepe waar stranden? Heb ik hem niet zo verlaagd? Gaan of ga je Als jij het wilt, schat dan starten. Iets ergens met elkaar. Ik weet niet waarom je komt, Is dit voor one night? Voel je mij nog zien morgenochtend wanneer de zon spreekt. Ben ik jouw sunshine? Ik zie meer dan dit in ons. Weet niet waarom je komt, Is dit voor one night? Voel je mij nog zien morgenochtend wanneer de zon spreekt. Ben ik jouw sunshine? Vier s middags en uh, ik heb net een, een, een biertje besteld, maar ze zijn niet heel erg snel hier. Het is een soort van, uh, nou, het komt wel een keer. En dan, uh, het komt ook altijd wel, maar het is uh, ja, het is typisch Curaçao. En typisch uh, iets waar, waar, waar, waar, waar, waar wij van denken van, nou, we moeten het heel snel hebben. Dat, dat bestaat hier niet. Dat is gewoon uh, allemaal rust. En... Uh, wij komen net uit Willemstad en Willemstad is een hele grote, mooie... Uh stad met heel veel uh, bijzondere gebouwen. en, en uh, Heel kleurrijk. En, uh, de meeste mensen kennen de Pontjesbrug wel. Het ja, is een heel mooi en een, uh, leuk, uh, leuke tocht geweest. Ze hebben een auto gehuurd. Ja, iedereen is wel heel erg relaxed allemaal. Hier. Het is allemaal niet zo moeilijk. En, uh, er zijn heel veel Nederlanders hier. Voornamelijk Nederlander. 90 procent. En uh, al die Nederlanders die praat ook Nederlands. En het leuke is dat ook alle uh, uh, mensen uit Curaçao allemaal Nederlands praten. Het is dus best makkelijk communiceren hier. Makkelijker dan China bijvoorbeeld. Waar je, zeg maar, niet echt kan communiceren met andere Chinezen. Wel met Nederlanders als je daarmee gaat. Maar we zitten eigenlijk te wachten op een, uh, op een bedje. En uh, ik zie daar mensen weggaan. En die zitten dan wel... Uh, Kijk, die hebben een dag gehad. Het is, uh, zoals ik zei, half vier. Uh, zaterdag. En het is uh, zaterdag is natuurlijk altijd drukker. En wij staan, ze, staan hier bij twee bedjes. Maar die hebben nog vogels helemaal ondergescheten. Dus niemand. Die zijn er twee bedjes die er over zijn. Hier op heel, heel Papagayo Beach Club Curaçao. En... Uh, dus ik heb gevraagd, kan, het, kan iemand even komen om dat schoon te maken? Nou, dat kon. Maar ja, dat is ook alweer meer dan een half uur geleden. Dus het is allemaal, uh, ja, uh, allemaal best, uh, uh, het komt wel. Dus ja, dat zo, uh, zo werkt het een beetje in Curaçao. Uh, ik zal uh, in de komende uh, uur, met allemaal leuke uh, zomerse muziek natuurlijk, jullie een klein beetje op de hoogte houden van wat hier allemaal gebeurt en hoe het allemaal gaat eh, eh, eh, onder de zon en onder de palmbomen zoals we hier zitten. Eh, het is bijzonder lekker. Het is 28 graden tot 30 graden en het is, ja, het is fantastisch. En het is eh, half bewolkt, dus het is eigenlijk wel heel lekker omdat je dan niet helemaal in die noordhitte zit en af en toe een wolkje voor de, voor de, voor de zon. En, eh, ja, dit is natuurlijk de Caribbean, de ABC-eilanden: Aruba, Bonaire en Curaçao. En uh, ja, dat is, uh, het is zeker de moeite waard. Dus als je een keer lekker in uh, januari of februari op vakantie wil, dan zou ik lekker hierheen gaan, want je hebt hier altijd lekker weer en het is altijd fantastisch. Dus, uh, maar ik hou jullie verder straks op de hoogte van het rijden en zeilen van Loogman op Curaçao.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 Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente que te ha dado? Baby, ¿qué ha pasao, qué ha pasao, qué ha pasao? no ha acredito, esto era épico. Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 y me tocará aprender a vivir con el frío. Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 y no he logrado llenar tu corazón vacío. Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir, ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir. Dejarte ir fue tan difícil, pero hay que seguir porque nada es para siempre. Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente y ahora que estoy ausente dime que se siente Dime qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado, que si pasado, pasado. Si yeah. yo pensaba En dan zit je met je foto. En dan foto que tu hermana nos tomó En Nueva York. Que sigue oh, ahí no. y en pleno mes de julio solo siento frío. Het was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 Een dingetje, een huppeltje, een fluppeltje. En wat ook leuk is, dat er uh, hier lopen gewoon uh, een aantal uh, wilde varkens rond. Die varkens die, uh, ja, die lopen hier dan. Uh, nou, ik zie hier prachtige, uh, hoe heet het, uh, grote green eggs staan, barbecues. En uh, Siska heeft al uh, een heerlijk uh, kopje koffie besteld voor ons. Dus we zitten hier even aan de bar. Heb je het portemantje bij? nee. Je kan je toch ook met een kaart betalen? Ja, maar als we straks... We hebben natuurlijk niet onmogelijk uh, on, on, on, on, on veel geld bij ons. Nee, maar wel meer dan we nodig. Hebben. Maar dan kan je beter hier met een kaart betalen en straks het bedje, want dat kan je dan niet... zeg maar, een soort van uh, pinnen. Ze hebben hier ook Sangria's gehad. Ja, ze hebben hier Sangria's, ze hebben nog veel meer. Full chicken, half chicken, special beer. Nou, ja, het is uh, ziet er goed uit. Smoothies, homemade red sangria. En het heet hier Willy Wood. Willy Wood, sis. Dan ja. weet je het. En het is best heel grappig hier. Het ziet er leuk uit. Heel authentiek. Kijk, daar komen de, de cappuccino's met een chocolaatje. Heerlijk hoor. Een heel bijzonder ingepakt chocolade. En er zit een dingetje in, sis. Kisses. Staat erop. Nou, dat is leuk, hè? Ik ben nu al enthousiast. Dank je. Enjoy het, zet ze lief. Schat. Ze heeft gelijk. Dat doen we zeker. En je uh, een gisteren... kruk met te lage... lage krukken. Nee, ja. die niet, je moet voeten. Dus <laughs> Siska kan mijn voetjes niet kwijt op de... Ik bijna net. <laughs> zeg, maak voor mensen van 2 meter en groter. Ja. ja. Met hele heulenlange benen. Gistermiddag zaten we bij Karakter. En Karakter is een hele bekende tent hier. Is helemaal nieuw. Een mooi complex. En, uh, dus we hadden vandaag iets van, uh, omdat we een auto hebben gehuurd, laten we nou even uh, verder kijken. En we kregen dit van een goede vriend uit, uh, zon, uit uh, Huizen, die hier, gewo hier gewoond heeft. Steven, die heeft uh, gezegd, dan uh, moet jij even gaan kijken, hier bij uh, Playa Porto Marie. Dat is erg leuk en erg gezellig. Nou, hij heeft gelijk gehad. Dus wat dat betreft... Uh... We gaan straks lekker een zakje uh, drinken, denk ik. Ja, ik denk het Met ook. Met een lekkere lunch. Ja. En Steven krijgt een veer zijn zijn Hè? Voor deze goede tip. Want anders kom je daar natuurlijk niet. Het is een heerlijk uh, kopje cappuccino. Heel heet. Het is nu kwart over twaalf. Dus uh, ik denk dat het nu nog wel een uurtje duurt voordat we gaan lunchen. hè? Ja, dat duurt zeker nog wel Ik heb nog nooit zo'n blauwe zee gezien als hier. Nee, het is echt turquoise. Hè? Turquoise is het, het is niet normaal. Het is echt, dat denk je van, dat uh, is gefotoshopt. Maar het is gewoon echt. He? En het zand lijkt net papegaai. Het is het, het, net of ik in een, in een, in een, in een vogelkooi woon. Zo dun zand is het. Ja, en dan staat op hun shirt: The beach where nature comes first. Nou, dat is mooi om te horen. Je ja. hebt alleen maar al voor afspakken. Ja, er wordt gerookt. Dat mag. <totstuk> Denk ik. Hypnotizado me tienes, siempre pensando en tu fiel bebé. No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue. Uri. een me pide una noche encima de mí encima de mí Como caballero... de la mañana casi explota el sang Y yo que soy ben difícil pa del brazo a torcer Por poco hoy no le contesto Pero me mando una foto en nube Y por supuesto Yo comparte trago encima Acabando de bajarme una tarima Le mandé dos mensajes Directo por WhatsApp. En donde es que te veo En donde es que tú estás Yo que juré que nunca iba a volverla a ver Tú que me hiciste llorar Que hasta pensé en la muerte Toda la tristeza y los dolores de cabeza Por una noche de placer rompí una promesa Y pa complacerla me pide una noche Encima de mí Encima de mí Como caballero Pero según dicen por ahí, cuando una mujer quiere algo, convence hasta la muerte. Yo que lo juré, lo jure, que jamás iba a volverla a verte. Pero según dicen por ahí, en la vida todo es cuestión de verdad y suerte. Hipnotizado me tienes, siempre pensando en tu fiel bebé. No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue. Murí. Pero me llamo como a las 3 de la mañana y pa' colmo weaken weeken hoy Y para complacerla me pidió una noche encima de mí, encima de mí Como caballero Ja, er staat hier een flinke bries en inderdaad, het is net, dat het is net een warme vrolijk rug staan. Maar wel lekker. Wel ja, de moeite waard toch? Ik vind sowieso temperatuur en het klimaat hier het lekkerste klimaat waar ik ooit geweest ben. In welk land kan niet slecht op. Nee hè. <lacht> het is toch leuker dan de.. Het is in ieder geval warmer dan de wintersport. <lacht> het is veel warmer dan de wintersport. Dus ik kies hiervoor. Ben je wel sportiever bezig wel? Ja, maar wij gaan ook elke morgen uh, sporten. Dus in de sportschool. Prachtige sportschool. Prachtige sportschool met allemaal vrolijke vriendelijke mensen. En uh, dat doen we dan uh, een uurtje, ruim een uurtje. En we hebben al gespind. Uh, Eergisteren. En uh, nou, dat was ook wel pittig. En woensdag gaan we weer spinnen. Er we staat op het bord hier. Like a souvenir, een ashtray. Kost 35 gulden. En een lighter kost 2 gulden en een Curaçao cap kost 25 uh, gulden. Antilliaanse gulden is ongeveer de helft van de, uh, van de euro, dus het is makkelijk uh, makkelijk rekenen is voor ons 12,5 euro. Ja. En je kan hier niks met euro's betalen, dus uh, als je naar Curaçao op vakantie wil hou in de gaten dat je wel even wat, uh, wat geld uh, wisselt naar de Antibiaanse guldens. Ja. Naf heet dat, wist je dat? Naf? Ja, naf. Nafjes. Maar je kan niet alles met een kaart betalen, binnen. Het is wel heel dat grappig dat je 25 gulden wil je Ja. Dat wij zo voor de toekomst af. Ja. Ja. Ja. En het is weer heel raar om alles in guldens te, te horen. Ja. Het ja. moet zeggen van, uh, dat is 12 guldens. Ja. Hè? Zo, het is, hele, het is een hele tocht. Ja, een de uh, mobiele pin uit de maatje van de dame is kapot. Ja, oké. Dus ah, okay. die van, uh, van ons even te pakken. Dus gaan wij op de oude wetse manier. Zolang het werkt is het goed, hè? Ja, daar gaat, gaat het om. Hij had gezegd: ik ben nog achter de bar geweest. Ook. Uh, wilt u het bonnetje erbij? Nee hoor. Ja, klaar. Hij kan eruit? Ja, zeker. Heel goed. Ik zeg zeer bedankt. Van ja, hetzelfde. 22 gulden, kost hier twee bedjes, 11 gulden per stuk, dat is 5 gulden 50, bye bye, 5 gulden 50. En dan heb je ook entree en je en je, en je... En je parkeren, parkeren. dus ja, dat, valt, ja. dat valt allemaal weer mee. Dat valt allemaal mee. Hé, hey, we hebben net gezwommen, maar sis, we hebben ook gesnorkeld. Ja, ik vond het helemaal te gek. En je hebt nog nooit gesnorkeld in je leven? Ik had nog nooit in mijn leven gesnorkeld, ja misschien als kind. Dat denk ik wel, als kind met mijn vader. Ja. Want daar moest ik wel ineens aan denken. Verspronker... Maar ik vond het geweldig. Was is leuk, hè? Heel mooie vissen zie je hier. Oh, ik heb nog nooit zo helder water gezien in mijn leven. Nee, het water is echt bizar. bizarre kleur. Echt azuurblauw, hè? Azuurblauw, ja. Of turquoise, hoe Tur noem je dat? Ja. Turquoise, nou, Het is echt... En helemaal echt... Je kan overal de bodem zien. Zo mooi, zo prachtig. Ik heb het nog nooit gezien, dit. En natuurlijk heel en veel vissen. Prachtig, blauwe, zilveren, witte, gele. Brachtige. Ik dacht, je die alleen in koraalgebieden zag, maar nee. het lijken wel van die, van die... Het is net of je in, in een aquarium... Of in een arters? Yes. Of je in een ja. arters zit. Ja, of in een, ja. ja, dat is waar. En bij ons, uh, in het, bij de papagaios, heb je heel veel, heel veel vogeltjes. Dus ook net uh, arters. Ja. Dus eigenlijk, het hele eiland is een soort artus. <laughs> Alleen niet, ik heb nog geen leeuwen gezien. Maar wel varkentjes. Ja, loslopend. Loslopende varkentjes hier. Dat is ook heel bijzonder. Dus, uh, nou, het is, het, is, uh, het is de moeite waard, toch? Ik, uh, ik vind het geweldig. SIS dus gaat even de hoofd insmeren, want anders ja, gaat het mis. Het is mis. wel heel erg zout, hard. Dat zoute water prikt wel in je gezicht. Ja, dat, is, uh, dat doet zout water. Dat is het leuke daarvan. En we gaan zo lekker lunchen. Nou, ik denk dat deze dag nu al geslaagd is. Toch? Ja. Kan het je sangria erbij? Want die kan je hier heel lekker drinken, lijkt mij. Koekoek, koek. komt helemaal goed. Of een uh, flesje blush. Of een flesje okay. blush, Rosé, dat is ook lekker. Nou, we gaan er even over nadenken. Aunque merite, yo te deseo el bien, pudiéndote hacer el mal. Porque en estos tiempos que le fallen a ja. uno es normal. Antes me buskaba, baby, cuando yo andaba en la calle. No me llamas como antes, baby, ¿qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te fallé. Mírame a los ojos, dime algo, no te calles. Ojalá y te enamore, te enamore de alguien como tú. A que sepas lo mucho que tú jodes. Ojalá y te rompa el corazón. Y yo sé que puedo. Aprendiendo de los errores Jiste es mi error favorito Oh, Hoy me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí En tu ropa interior Tussen beslissen, dime pa' ya no dedicarte más canciones. Ya ni me molesta que te hablen, miel en mij. Sigueste que tú no estás mi me beben las bendiciones. Me tu mi rol, sé que no fui el mejor. Ahora pa' olvidarme de esto no me ayuda ni el alcohol. Nadie a mi me lo hace igual, y eso me pone peor. Que aunque trate de olvidarte en mi cama sigue tu olor. Soy un infeliz, lo sé. ay él te quiere escribir, pero tu número borré. No te bebo, hace más de un mes. Yo Llevo el mal pero bebé, ojalá y te enamore, te enamore de alguien como tú, para que sepas lo mucho que tú jodes. Ik weet dat je niet meer terugkomt, maar ik weet dat te extraño si te digo que no me engaño meer solo dímelo el daño ya se hizo y veo que no dat compromiso cuando meer terugkomt, maar ik weet Oh. Ojalá y que te rompa el corazón y yo sé que puedo buscar mejores. Eh. Baby, tú te fuiste sin razón, pero uno crece aprendiendo a dormir. We zitten nu uh, te wachten op het eten, althans op het drinken. Een uh, rozeetje besteld. En uh, we gaan zo uh, lekker even wat eten. En we zitten nu te kijken naar de Chicken Sandwich, ja, dames en heren. En dat is toch uh, ja, wel heel erg. Uh, Prettig bij Playa Portomari. Best leuk te krijgen hier. Ja, zo duur zo duur? Nee, ik nee, vond me echt mee. Het is wel een knijterdruk. En daar komt hij. Met de roze. Met de rosé. Met de Kijk, dat is nog eens een timing. Nou ja, ik zeg even cheers. Daar gaat hij? Mmm. Heerlijk, heerlijk. Ieder, het is in ieder geval warmer dan de, um, dan, dan de wintersport, hè? Ja, Ger, de your Point. Het is echt een stuk aangenamer qua temperatuur. Dan is er weer een ander na, uh, bijkomend uh, uh, verschil. Je kan hier niet van de berg af. Dat kan wel, maar het is niet handig. Zijn er in ieder geval bergen? Er zijn er bergen op Curaçao. Er zijn wel heuvels. En uh, nou, je ziet al dat iedereen het heel erg naar zijn zin heeft hier. Dat vind ik wel leuk. Ik zie het alleen maar blije mensen. En daar houden wij van. Dus wij hebben besloten om uh, zeg maar deze uh, januari, februari vakantie. Die laten we erin, die houden we er gewoon in, omdat het uh, zo lekker de, het, het, het, de winter breekt in, in Nederland. En dat maakt niet uit, want het is natuurlijk altijd toch wel kouder en uh, het regent dan, of het sneeuwt of het uh, whatever. Maar het is, en als je dan opeens in de, in de, in de heerlijke hitte zit van, uh, ja, van zo'n land, het is toch wel heel bijzonder. Toch? Ja, ik vind het heerlijk. De herhaling van. Kom je hier al vaak? Ja, we hebben hier 26 jaar geleden anderhalf jaar gewoond. Oké. Okay. En ja, voor mij was het na 26 jaar de eerste keer om hier terug te komen. Ja. Oké. Okay. En, en, en is het dan heel herkenbaar nog? Ja, het is, in het begin denk je van hoor. Maar ja, het is wel herkenbaar. Maar ik wel veel drukker. Veel ja. drukker. Ja, ja, ja. Maar zijn niet terug willen. Nou denk ik, man mijn kinderen. Toen was ze nog jong hè, toen uh, kon dat. Maar nee, nu niet meer. Nee. Nee? Nee. Uh, Ah, jullie kennen alles hier natuurlijk? Ja, ja. ja en anderhalf jaar tijd hebben we al... Na uh, ja. nou, anderhalf jaar waren we ook klaar hoor. Want ja, als je dan vrij was, kon je naar het strand of naar Willemstad en dan was je dan een beetje klaar. Ja. Ja. En wat deed je hier? Je uh, met een verstandig gehandicapte hebben we gewerkt. Oké. Okay. Ja. Dus zijn we ook weer langs geweest deze dag Ja, ja ja, leuk. En jullie hebben samen gewerkt? Ja. We hebben elkaar eigenlijk kennen. Wat grappig. Ja. Wat grappig. En nu zijn jullie gewoon terug samen om te kijken hoe het geworden is. Ik dacht in januari en toen dacht ik: wat ga ik doen? Ga ik een groot feest geven? Maar toen dacht ik: ik ga liever gewoon dit doen. En ik wilde eigenlijk van de zomer met gezin, maar dat is echt niet te betalen. Dan ben je 10.000 euro kwijt met z'n vier of zo. En de pubers die denken dat het je Die hoeven het werk niet te zien of waar ik er heb. Of... Nee. Dat is niet goedkoop hier, hè? Nee, het is duur. Ja, ja. ja. ja. Wat kopen jullie hier vaak? Ja, dit is voor mij de tweede keer en voor haar de eerste keer. Oh, okay. ja. ik heb de eerste keer dat ik hier kwam was ik voor mijn werk hier. Ik maak videoprogramma's. Ja? Dus dat heb ik toen gedaan. En, en ja, je, op een andere manier ben je hier. En nu zijn we echt voor het eerst uh, met z'n tweeën op vakantie. En waar, waar vertoeven jullie? In Papagayo. Nee, dat is bij... Uh, uh, Papagaia uh, Wiet. Oh ja. ja. ja. ja. Okay. Want hoe lang blijven jullie nog? Nou, tot donderdag. Oh, Oké, okay. ja. donderdag gaan we naar. En jullie hebben gewoon ook een auto erbij. Ja, ja, een paar dagen. Paar dagen. Oh, ja. We hebben drie dagen een auto gehuurd. En, uh, en dan kan je drie dagen gewoon, we zijn in Willemstad geweest een dag. Gisteren naar Karakter en vandaag naar hier. Oké, dan wordt weer ingeleverd worden? En dan wordt die weer ingeleverd vanavond en dan... Uh, ik zei al tegen hem, je zou echt naar Westpunt moeten gaan. Dan heb je ook Playa Forti. Daar kun je ook leuk over de zee en lekker dat eten. Het maakt een heerlijk eiland. Ja. Heerlijk eiland, Helemaal. Helemaal goed. Ja. ja. Hele goede vrucht. En uh, geniet er nog even van vanmiddag. Ja. En doe het rustig aan. Oké, okay, bye bye. Ja. Mali, Mali, Mali, Mali. Waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd? Aji, Aji, Aji, Aji. Als ik de dunia voor jou koop. Zeg me blijf je dan blijven? Kom je dan blijven? Zeg me blijf je dan blijven? Niet meer in mijn hoofd hebben Ik ben niet mijn hoofd. Hagie, hagie, hagie, hagie. Ik zie dat het doel niet af bij me. zeg het blijf, ik heb bij me. Ik heb het bij me. zeg blijf, bij me.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 Heel erg leuk het is om, om weer met mensen te praten en te horen wat zij allemaal te doen hebben. Iedereen heeft een verhaal. Ja. Knip vind heb ik ook al gehoord hoor, dat was zo leuk. De knip is. is ook leuk. Maar ja, we kunnen, ook, we, kunnen, we kunnen ook zeggen: van we houden het zo. Ja. En dan hebben we in ieder geval nog uh, wat uh, ja. voor de volgende ja. trip. Ja, als je met z'n vieren bent, dan huur je gewoon voor de hele week in de auto. Ja, dat, je, dat doe je dan ja. Nou, we laten nog even een stukje eh, zeebeleving horen. Want het is, uh, het is afgelopen hier voor vandaag. In, uh, in Curaçao. Voor vandaag, zeg ik, erbij. Uh, het is een prachtig strand hier. Ik weet zeker dat we hier nog een keer terug gaan komen. Ja, het is, het is uh, Porto en Marie. Het is zeker de moeite waard om een keer naartoe te gaan. En, uh, als je er ooit geweest bent, geweest ben, dan, uh, dan begrijp je wat, wat, uh, wat we bedoelen. Het uh, is een fantastisch uh, stukje natuur, On, zeer ongerept en, en uh, bijzonder uh, aangenaam en uh, lekker relaxed en leuke mensen. En heerlijk, we hebben heerlijk uh, gesnorkeld. en uh, Het leuke is dat uh, Siska ook eigenlijk een uh, snorkelfan is geworden in dit strand. En ja, dat, dat maakt het wel uh, heel speciaal. We komen hier terug, dus uh, ja, misschien ook nog wel met uh, het programma Iets met Loogland. We gaan in ieder geval uh, nog even een aantal dagen verder hier. Uh, wij rijden zo naar huis met onze uh, gehuurde, vrolijke auto. En uh, we zijn dan vanavond weer uh, bij uh, Papagayo waar we uh, de dingen gaan doen die, uh, die moeten. Ik uh, noem het uh, een, een, een heerlijk eten. Misschien nog een meintje erbij. Uh, misschien nog wat vrolijkheid. Je weet het niet, maar het gaat helemaal goed komen. the lip. Minion, gasuela, minion, gasuela, minion, minion, minion, minion, minion, We staan hier uh, bij de huisarts met het eenloops spreekuur maandag tot met vrijdag van 1800 tot 1830 en zaterdag zondag van 9 tot 9.30. en wat is er aan de hand? Siska heeft een, uh, een, een, een oogontsteking en uh, ja dat was niet gering dus wij hebben een huisartsbezoek uh, gedaan. En, uh, ze heeft een druppels gekregen die ik ze elke vier uur moet indruppelen. Maar ze heeft een oog. Het is net of ze een paar rots op, op het oog heb gehad. Nou, heb ik dat nooit gedaan. Dat zou ik ook nou doen. Het was om half zeven. We vliegen om half zeven morgen. En we moeten hier al reeds om uh, twee uur, kwart voor twee. Kwart voor twee. Kwart voor twee moeten we klaarstaan voor de bus. En dat is dan de bus uh, naar het vliegveld. Nou, dan hebben we nog even. Dus dan, uh, dat duurt een uurtje, denk ik. Zoiets, hè? En naartoe rijden. Ja. En dan. voor uh... drie zijn we nog in een vliegtuig pas om half zeven. Nou, hebben jullie dan van de tijd om wat te doen? Oh, godzonder. Lekker. En uh, ze hebben geen zwembad op het vliegveld. Dus dat is jammer. Maar het is uh, wel een hele leuke trip geweest. En uh, een bijzonder fijne vakantie. Lekker rustig en. Uh... Ja, als je echt uit wil rusten, dan uh, kunnen we dit uh, enorm uh, aanbevelen. Alleen, uh, wij hebben drie dagen een auto gehuurd. En ik zou, als, ik, uh, als wij het de volgende keer doen, dan willen we toch wel de hele periode een auto. Want het is toch wel lekker om weg te kunnen. En dat je, uh, de, waar wij nu zitten, Papagayo Beach, is... Uh, ja, dat is vrij beperkt. Redelijk beperkt. En, uh, zoals nu ook, dan wil je naar een, uh, een drooggisterij. Nou ja, dat, uh, dat uh, is uh, niet in de buurt. Dus dan moet je of een taxi nemen. En taxis zijn niet vrij prijzig. Of je moet, uh, ja, je, moet, uh, je moet zorgen dat, je, dat je, of je... Of je gaat liften. Kan ook. Maar ja, het is uh, in ieder geval een heerlijk eiland om uh, lekker even... Twee weken niks te doen en niks te hoeven doen. En lekker uh, op het strand te zitten en, en heerlijk te eten, want het eten is hier fantastisch. Heerlijk vis en, en uh, wat dat betreft, helemaal top. We gaan nu een happy hour drankje doen. Ik ben er helemaal klaar voor. Dus heel goed. Yo creo in el amor, pero no lo real, Baby Se podía y se pudrió, tranquila por amor, nadie se murió. Siempre seré tu dolor de muela. Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela. Me paso al lado, pero dice que no me dat Con una más buena, yo sé que le doy. je niet kan vergeten. Ik weet dat ik je niet kan vergeten. Ik weet dat ik pero la vida y el tiempo avanza el cama de verdad pues de lucha se cansa yo estaba dispuesto pero tú di y la venganza querían arruinarme y mi corazón no aguanta yo sé que tú quieres pero tu amiga y tú hablan lo que no deben yo soy real te digo que no se puede porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes baby baby si te va. Ik el het niet, no en el que siente. Lo que que siente. lo digan para mí no es suficiente. Melo flow, Dímelo, flow. Sesh. sesh, rich music. Ah. Dime lo we, eh. ni viru, ni viru, osuna. Nou, dit zijn de laatste uren voor ons dit jaar uh, in Curaçao. En uh, we, zitten nu, uh, bij het, uh, we zitten nu bij het we zitten nu bij het water. Papagayo Beach Curaçao staat hier op een heel groot bord met een getekende papegaai. Altijd leuk. En we uh, hebben net lekker uh, ontbeten met een heerlijk uh, custom made. Omletje die je hier kan bestellen moet je een dingetje invullen en dan uh, stoppen ze er allemaal lekkere dingen in nou dat wordt een het uh, wordt een, uh, een, een drukke dag want uh, we moeten om uh, tien voor drie klaar staan voor de voor de voor de bus die hier uh, straks komt en die ons dan meeneemt naar uh, het vliegveld en daar moeten we ook nog een tijdje wachten en uh, nou we zitten in het vliegtuig en uh, we hebben net het filmpje gezien van alle safety-instructions. we zijn reeds aan het uh, taxiën naar, uh, naar de startbaan. Het tijdsverschil is vijf uh, uur in Nederland. Dus het is in Nederland nu uh, een stuk later. Het is al bijna twaalf uur. 23 uur, 27. Ja, half twaalf. En, uh, nou ja, Het ziet er allemaal prima uit jongens, het is allemaal, uh, het, is allemaal uh, het is allemaal perfect. De cabinebemanding is er in de eerste plaats voor die veiligheid, maar het Tot zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. René.